Alle treuren is van het huis, alle treuren is van de tuin. Alle schuurtjes, alle muurtjes, alle Jezus wat een puin. Of ze zwijgt, of ze praat, of ze blijft, of ze gaat. Wat ze doet, wat ze laat, het interesseert hem toch geen hol meer. Alle tanden in zijn mond, alle handen in zijn zak. Als een eelt, als een illusies, alle tranen in zijn maag. Als het weer iets beter is, gaat er wel wat anders mis. Met de liefde voor je geld, je god, je vaderland, voorst in, hou daar de moed nog maar een zin. Met de liefde voor je geld, je God, je vaderland, voorstin, houd daar de moed nog maar een zin. Alle vlagen van de wind, al het water in de goot, alle auto's van de buren, alle Jezus wat een schroot. Smiddag ze zoekt hij in de keuken naar iets eetbaars om te eten. Tussen resten, pils en peuken en probeert haar te vergeten. Al de moeheid in zijn lijf, alle pijn wanneer die lacht, al de afstand, alle onmacht, alle tranen in zijn maag.' Als het weer iets beter is Gaat er wel wat anders mis Met de waarde van je geld, geloof, gezondheid of gezin houd daar de moed nog maar eens in Met de waarde van je geld, geloof, gezondheid of gezin houd daar de moed nog maar eens in Alle stenen van de straat alle tegels van de stoep Alle druppels van de regen Alle Jezus wat een troep S'avonds zwerft ie koud en nat Door een uitgestorven stad En dan sterft hij als een rat Aan een portie Babie pangang Alle babi is een strot alle pangang in zijn neus, alle stilte, alle kilte, alle tranen in zijn maag. Als het weer iets beter is, gaat er wel wat anders mis. Met de warmte van je geld, je kat, kanarie, je vriendin houden de moed nog maar eens in. De warmte van je geld, je kat, Canarie, je vriendin, houden er moed nog maar een zin